Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Er ging technisch even iets mis. Excuses daarvoor. Goedenavond. Lederaad PvdA steunt Diederik Samson. Kamervraag over toename schulden naar erven van een huis. En Saudi-Arabië sluit ambassade in Egypte. Het weer vanavond, vooral in het westen, regen. Morgen bewolkt en vooral smiddags buien. Het wordt zo'n 16 graden. Een dag, droog. Wel wat bewolking, maar ook af en toe zon. PvdA-leider Samsom krijgt van de ledenraad steun voor zijn opstelling tijdens onderhandelingen van afgelopen week over het begrotingsakkoord. Op een PvdA-bijeenkomst in Utrecht werd wel gemopperd, maar een grote meerderheid van de leden is het eens met het besluit om het akkoord niet te steunen. Een steun in de rug dus voor de PvdA-leider, die zijn keuzes van de afgelopen week ook vandaag verdedigt. Inhoudelijk gezien ligt het verschil gewoon uit elkaar. Zij wilden per se een akkoord waarin het pensioenakkoord werd gesloopt. Zij wilden per se een akkoord waarin leraar en politieagent op de nullijn staan. Zij wilden per se een akkoord met een hoge btw-verhoging. Ja, Zo'n akkoord was voor ons onmogelijk. Ik heb het hier uitgelegd, ik heb, ik heb het ook verdedigd. Ik sta er ook helemaal achter omdat wij als Partij van de Arbeid niet bij het kruisje van een rechtsakkoord willen tekenen. Maar het, is, het blijft een moeilijk besluit als je ziet dat 77 zetels, een meerderheid van de Kamer, iets anders gaat doen. Ik proefde hier eigenlijk een beetje een ambivalente, dubbelhartige houding. Aan de ene kant steun voor uw inhoudelijke positiebepaling. Aan de andere kant zeiden heel veel mensen... het was wel heel erg jammer dat we er buiten stonden. Uh, ja, maar we stonden er dus niet echt buiten. Uh, uiteindelijk wel. En dat snap ik dat mensen dat jammer vinden. Maar ze begrijpen ook dat een akkoord zoals het er nu ligt... voor ons niet te ondertekenen is. Bent u er als PvdA nou mee opgeschoten met wat er de afgelopen week is gebeurd? Ik vraag me vooral af of Nederland ermee opgeschoten is, wat er afgelopen week is gebeurd. Als het akkoord wordt uitgevoerd, zeker niet. Want dan zie je dus maatregelen terug die de pensioenleeftijd opeens verhogen. En mensen met een klein prepensioentje komen echt in grote problemen. Mensen met die al moeite de hebben... Wel, de premier zei van dit, dit wel, de houdbaarheid is langer dan uh, uh, 12 september. Ja, maar deze premier van de VVD, die heeft ook een hele andere visie op de samenleving. Hij mag denken dat dit akkoord Nederland vooruit helpt. Mijn idealen zeggen iets anders. Wij staan voor mensen met een kleine beurs, met een baan waarvan ze niet zeker weten of die er volgend jaar nog is. Als we bezuinigen op de verkeerde onderdelen, voor hen kom ik op. En voor hen maak ik me zorgen als dit akkoord wordt uitgevoerd. En daarom ben ik blij dat er verkiezingen zijn op 12 september. After all zegt u, de mensen voor wie ik sta zijn beter af met het niet doorgaan van dit akkoord... of met niet de steun van de PvdA voor dit akkoord... dan met de inhoud van het akkoord waar ook allerlei pijnlijke bezuinigingen worden teruggedraaid. Want u heeft vandaag ook gezegd, die steunen we wel. Oh ja, en dat blijven we ook gewoon doen. Maar de, die mensen in dat land zijn beter af met een partij van de arbeid die blijft strijden... om ervoor te zorgen dat die pensioenleeftijd op een fatsoenlijke manier omhoog gaat. Met aandacht voor mensen die lang en hard hebben gewerkt voor een laag salaris. En die zijn ook gebaat bij het feit dat niet alleen de btw fors wordt verhoogd... maar dat we ook van de hoogste inkomens en de hoogste vermogens iets extra vragen. Daar blijf ik voor strijden en daar zijn die mensen bij gebaat. En u denkt dat, die, dat de positie van de Partij van de Arbeid ook in de komende maanden wel zo kan zijn dat u nog een voetje tussen de deur krijgt bij die regenboogcoalitie of hoe het ook heet? Ja, ik zag uh, al mogelijkheden in het debat afgelopen donderdag en die blijf ik zien. Ik zal elke mogelijkheid grijpen om bijvoorbeeld te zorgen dat de bezuiniging op de kinderopvang niet doorgaan. Ik had begrepen dat GroenLinks dat ook niet wil. Dus we eens kijken hoe ver we komen. En u denkt dat dit niet een probleem is in de campagne? Want er waren ook mensen hier die zeiden van ja, hoe leggen we nou aan de mensen uit dat wij deze positie hebben gekozen. Het is toch in de beeldvorming lastig? U gelooft dat niet? Ik zie buitenhoos dat mensen vragen hebben over onze positie. Ik zal ze dat uitleggen. Zoals ik hier al zei, zaal voor zaal, café voor café, deur voor deur, gesprek voor gesprek, totdat we die verkiezingen hebben gewonnen. PvdA-leider Sam in gesprek met Wilma Borgman. Het CDA in de Tweede Kamer gaat kijken of het erfrecht moet worden aangepast. Veel mensen die een huis erven komen in geldproblemen. Uit ons NOS-onderzoek blijkt dat erfgenamen duizenden euro's per jaar... aan hypotheekrente kwijt kunnen zijn... omdat ze hun erfdhuis niet snel verkocht krijgen. Notarissen willen dat mensen makkelijker afstand kunnen doen van een erfenis. Pieter Omzicht van het CDA is het daarmee eens... en adviseert mensen een erfenis niet zomaar te accepteren. Dus dat je het standaard tegen notaris zegt als je een huis krijgt...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 Saudi-Arabië trekt zijn ambassadeur terug uit Egypte. De ambassade en ook de consulaten zijn gesloten. Protesten bij de ambassade zouden aanleiding zijn voor de sluiting. Zegt correspondent Sander van Hoorn.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 We gaan even naar tennis, want Kiki Bertens die speelt op dit moment de finale van het WTA-toernooi in het Marokkaanse VES. Dit is haar eerste finale op het hoogste niveau en het gaat goed. De eerste set had ze gewonnen. Hoe staat het nu, Edwin Peek? Ja, het gaat ontzettend goed met Kiki Bertens. Het staat 5-0 en 40-15. Kortom, twee matchpoints op dit moment voor Kiki Bertens. Ze speelt pas haar tweede toernooi op het hoogste niveau, op het hoogste WTA-niveau. Dus ze haalt de finale. Dat is op zich al Ontzettend grote prestatie. En dan nu in de finale. Twee matchpoints voor de 20-jarige vrouw uit Wateringen. En ze doet het. Ze wint. Kiki Bertens zorgt voor een daverende, daverende verrassing in het Nederlandse tennis. Ze verslaat met 7-5 en 6-0 de Spaanse Laura Paustio. En ze keek naar haar coach, haar begeleider Christian de Jong... die op de tribune staat. Ook van de tennisclub uit Wateringen... waar ze altijd traint in Berkel en Rode Roderijs. En ze loopt nu naar hem toe. Ze wint het toernooi in VES. De Grand Prix La Princesa Lala Miriam. Een schitterende naam, een koninklijk toernooi. En Kiki Bertens slaat deze, pakt deze zegen. Schitterend. Kiki Bertens zorgt na zes jaar toernooidroogte... voor een Nederlandse toernooizegen bij het vrouwentennis. Kiki Bertens wint in VES. Ja, dat was... Dankjewel Edwin Peek. Ik heb uh, geen geld of ik moet bezuinigen. Twee redenen geven Nederlanders aan om hun vakantie nog even uit te stellen. Het Nibud heeft een vakantiegeld enquête gedaan. En Gabrielle Bedonville van het Nibud, hoeveel Nederlanders gaan er nu niet op vakantie? Dit jaar zegt uh, bijna 20 procent, 18 procent van de Nederlanders uh, dat ze niet op vakantie uh, kunnen dit jaar. En die enquête doen jullie één keer in de twee jaar. Is er dan veel veranderd ten opzichte van twee jaar geleden, ten opzichte van 2010? Nee, niet heel veel. Twee jaar geleden was ongeveer hetzelfde percentage dat uh, zij niet, uh, niet te kunnen gaan. En wat is dan het verschil met, uh, met twee jaar geleden? Nou, wat wij nu echt zien is dat uh, uh, mensen echt uh, de kiezen van uh, hun vakantie echt belangrijk vinden... en daar ook echt voor hebben gespaard en uh, bewust veel planmatiger met hun geld zijn omgegaan om uh, toch te kunnen. Dus ook naar uh, kortingen te kijken bijvoorbeeld? Ja, onder andere, uh, want we zien wel uh, uh, dat er bezuinigd moet worden. Ook heel veel mensen geven aan dat ze uh, geen geld hebben. We zien bijvoorbeeld ook dat uh, de vakantieuitgaven van, uh, ook van de hogere inkomens, de mensen die bijvoorbeeld uh, twee keer op vakantie gaan, dat ook zij, uh, daarom zien we duidelijk dat uh, het bedrag dat ze aan de vakantie uitgeven echt een stuk lager is dan twee jaar geleden. Dus is dan uh, wat ze aan drankjes of naar een pretpark gaan bijvoorbeeld? Nou, het, het totaalbudget uh, wat ze reserveren wat voor ze vakantie. Maken. En uh, gaat het vakantiegeld wel naar de vakantie of uh, dan naar openstaande schulden? Nou, we zien uh, de ofte van twee jaar geleden toen uh, zij, uh, ging 45% van het vakantiegeld naar de vakantie. Nu is dat 50%, dus de helft uh, gebruikt het geld echt weer voor vakantie. En dat is uh, wel toegenomen. Nog steeds zien we dat op de derde plaats wat er met het vakantiegeld gebeurt... is dat het naar aflossingen van schulden en leningen gaat. Dankjewel, Gabriella Betonville. Sport. Op de Europese Kampioenschappen Judo in Chelyabinsk hebben de Nederlandse judoka's geen medailles gepakt. Kansen op bronzen plakken waren er wel. Theo Placier. De beste kans op een bronzen medaille was er voor Carola Uilenhoed, De zwaargewicht. Zij zei tegen de Turkse Belki's Kaya. Een wedstrijd die na de reguliere speeltijd onbeslist eindigde. En de verlenging, de golden score, moest de beslissing brengen. En daarin viel het balletje niet in het voordeel van Uilenhoed. Zij kregen een straf waardoor Kaya op het podium kwam en Uylenhoed vijfde werd... Maar in de Verkerk tot 78 kilo, die was zelfs in de buurt van een finale. Maar in de halve finale verloor ze van de Franse wereldkampioen Tjeumio. En het ging daardoor helemaal mis. Ze werd kansloos afgeserveerd. En mocht zich nog één keer opladen dan als troost in een wedstrijd om het brons. Maar Verkerk was niet voldoende meer gemotiveerd tegen Marina Prichepa. Liet zich verrassen en ook zij werd vijfde. Luc Verbij, die bij de zwaargewichten... Meedeed bij de mannen, die deed het uitstekend, maar trof in de kwartfinale Barna Borat uit Hongarije. Dat was een maatje te groot voor Luc Verbij. zodat hij via de herkansing nog een kans kreeg om verder te komen. Maar ook hij liet zich verrassen door Okruasvili uit Georgië. Geen medaille dus voor Luc Verbij. Goed nieuws was er wel op de EK voor Birgit Ente. Ze kwam vandaag niet in actie, maar mag na bestudering van resultaten... van andere judoka's op toernooien buiten Europa... opeens wel naar de Olympische Spelen van Londen. Opluchting dus bij de judoka in de klasse tot 48 kilogram. Wauw, te gek. <laughs> ik mag gewoon naar Londen. Uh, wauw. Zo'n opluchting. En, uh, het was een hele lange weg. Maar uh, over drie maanden staken, 28 juli. Verkeersinformatie. In Den Haag bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Goedenavond. Nog drie files, eentje op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Laren en Eembrugge drie kilometer... door werkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Gouden en Nieuwebrug ook 3. en op de A27 Utrecht richting Almere voor het knooppunt Eemnes ook drie kilometer. Nog een keer het belangrijkste nieuws. PvdA-leider Samson krijgt van de ledenraad steun voor zijn opstelling... tijdens onderhandelingen van afgelopen week over het begrotingsakkoord... Het CDA gaat kijken of het erfrecht moet worden aangepast. Veel mensen die een huis erven komen in geldproblemen. En u kon ons zojuist horen: voor het eerst sinds 2006 heeft de Nederlandse een WTA-toernooi gewonnen. Uh, het was Michele Krajicek door Dina Open in 2006. En nu dus Kiki Bertens. Ze won juist het toernooi in het Marokkaanse VES. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NTR met Pavlov.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 Pavlov. Henk van Middelaar en Marcia Belman. Goedenavond. Welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Hier aan tafel twee vrouwen om te praten over vrouwen die heel succesvol zijn in de politiek. Daarover is namelijk een boek verschenen: Haarse hakken. De auteurs van het boek hebben met meer dan 30 vrouwelijke politici gesproken... onder wie oud-minister Jacqueline Kramer. Zij zit hier, net als een van de auteurs, Neke Ijsbroek. Straks een gesprek met hen. Ja, en we hebben uh, muziek van Sorita. En Bonte Koning zit hier ook aan tafel. Hij is uh, gespecialiseerd in cultuurverschillen tussen verschillende generaties. Vooral in politieke partijen zouden jongeren maar moeilijk voet aan de grond krijgen... Het zoveelste initiatief van jongeren om invloed te krijgen is de G500. Jongeren melden zich aan bij alle politieke partijen... en hopen zo een vinger aan de pap te krijgen. En um, uh, hier ook aan tafel is Gerbrand Haverkamp... een jonge ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie... die uit eigen ervaring weet hoeveel moeite het kost om oudere collega's te overtuigen. Aardbonte Koning, om met jou te beginnen. Um, wanneer spreek je van generaties? Um, wanneer er, um, als het ware, in het golfbeweging van 15 jaar ongeveer... verschillen optreden, met name in het gedrag van mensen. Het essentie is dat generaties uh, sociale systemen veranderen... zoals organisaties, politieke partijen enzovoort. Dus het is niet lukraak gewoon om de 15 jaar begint een nieuwe generatie. Je ziet wel echt duidelijk verschil... Je ziet duidelijk een verschil en dat, dat kan je in mijn onderzoek zien... omdat ik het op video opneem. Dus in bedrijven neem ik iedere generatie op video op. Laat ik samenwerken op video op. En uh, aan de hand van die videobeelden kan je, de, kan je de verschillen enorm goed zien. Wat zie je dan bijvoorbeeld? Dan zie je, even een heel simpel voorbeeld: dan zie je dat de oudste generatie de neiging heeft om enorm in de discussie te hangen en in de ogen van de jongeren lang te blijven praten over een onderwerp. Terwijl de jongeren veel sneller de neiging hebben om in actie te komen, aan de gang te gaan en al lerende hun doelen te bereiken. Maar klinkt het dan, um, of het klinkt een beetje als, als de jonge generatie als jonge honden, een beetje roekzichtloos, um, uh, maar hun ding aan het doen zijn, uh, is dat ook zo? Of nee, niet? zeker niet. Nee, zeker niet. Er zit wel een gedachte achter. Dat klinkt misschien gek, maar ieder of, en aan de andere kant is de, we mogen er heel blij om zijn. Iedere volgende werkende generatie is in Nederland is slimmer dan de vorige. Maar daar moet ik meteen bij zeggen, want anders ontstaat het misverstand dat alleen jonge generaties de cultuur veranderen. maar iedere generatie verandert de cultuur in zijn volgende levensfase. Dus de vorige jongere generatie, jongste generatie, uh, is ook nog steeds aan het veranderen? Zeker. En nog sterker, we hebben in Nederland een, een nieuwe generatie senioren. De protestgeneratie, dat waren de leiders, die komen nu in het seniorschap. die vullen dat heel anders in dan de vorige generatie senioren zijn gemiddeld genomen veel vitaler. Dat betekent dat daar een hele een soort trend gaande is. En ik... Ik kan nu al, denk ik, ik zie dat de afgelopen vier, vijf jaar groeien... dat het binnen die generatie, als je niet meer werkt, dan word je oud. En als je wel werkt en mee blijft doen, dan blijf je vitaal. En dat is een, een belangrijke trend binnen die generatie. En die protestgeneratie is uh, uit de jaren zestig? Ja, dat is geboren ik. tussen 1940 en 1955. Oh, de bouwers is... van het poldermodel, zou ik maar zeggen. Oh, okay. oh, en, en met hoeveel generaties hebben we nu te maken? Met vier werkende generaties. Oké, okay, uh, mevrouw Kramer, wat voor bij welke generatie hoort u? Bij die protestgeneratie. Ja? ja? Ja, ja, U bent ja, ook een nieuwe senior. Ik ben, <laughs> nou ja, ja zo uh, afficheren de mensen me wel, ja, senior. Maar wat interessant is van generatieonderzoek... is natuurlijk ook van, is nou binnen één generatie iedereen hetzelfde? En mijn opvatting is nee. Want als ik mijzelf als protestgeneratie... Uh, positioneer. Dan zeg ik, ik herken me niet zozeer in wat het beeld is, dat dat alleen maar de ideologisch bevlogen mensen zijn met grote verhalen maar weinig daden. Mm -hmm. Want er was ook een stroming waar ik zelf toe hoorde, die in bewegingen actief was en die heel erg veel parallellen heeft met de manier van werken en denken van juist de huidige jonge generatie. Dus er zitten in één generatie, maar dat weet u beter dan ik, toch weer een heleboel verschillende groepen. Maar zijn het dan nee, bijna als protest, maar... Ja. <laughs> <hielpijen> maar Arnold zijn het dan juist de uh, meest opvallende naar wie een generatie vernoemd wordt? De, ja, absoluut. De, het is natuurlijk zo dat binnen een generatie je gezichtsbepalers hebt: mensen ja. die in de, de vorm vormen en mensen die, uh, die, het, die het volgen. Dus dat is, dat is absoluut zo. En. Maar het, wat ik een interessant punt, punt is, vind... is dat je het met je generatiegenoten... zo'n 15 à 18 jaar van je belangrijkste jaren doorgebracht. Op scholen, middelbare ja. school. En wat, je, wat, wat er onbewust gebeurt... is dat je met elkaar als het ware manieren van doen ontwikkelt... waarmee je een organisatie binnenkomt. En wat een generatie niet beseft... is dat daar nieuwe manieren van doen en denken in zitten... die dan in een organisatie binnenkomen. Die organisaties zijn opgebouwd door de vorige generaties. Dus dat kan dan wel eens botsen. Ja. Nou, Wij moeten we toch even vandaag. Gebrand, Gebrand Havenkamp, je bent 26. Ho hoe lang werk je al bij de overheid? Ja, voor iemand van 26 vrij lang. Ik ben op mijn 21ste begonnen, dus dat is vijf jaar. Eh, eh, hoe noemen we eh, Aardbont de Koning? Of, hoe heet de generatie waar Gebrand toe? Nee, hij, hij mag kiezen. <laughs> <laughs> hij zit, wat die, die, die scheidingen zijn eigenlijk niet heel hard. Dus op het randje van generatie I en een pragmatische generatie. En generatie I is de jongste. Dus generatie I is geboren in 1985 en 2000. Dat noem je toch de de de, de, ook, de de, de, in je boek noem je dat ook de... Screenagers. Ja, die de hele dag een scherm zit te screenagers de <laughs> Screenagers, de, de, de, uh, de grenzeloze generatie. ja maar, uh, maar even, Geertie even. Einstein, allemaal namen voor generatie I. Gijberant, herken je je daarin? Ben je een screensaver, grenzeloos... Screenager. Screenager. Screenager. <laughs> <laughs> screensaver is wat anders. <laughs> Oké. Okay. Ik denk het wel. Ik denk dat, dat ik me uh, in, in, in, met opmerking van mevrouw Kramer... Dat, dat, dat er verschillen zijn, maar in de algemeenheden herken. Ja. Ja. Wat viel jou op toen je 21 was en uh, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken ging je toen werken? Hè? Ja, dan valt alles op. Dat is, uh, <laughs> maar kijk eens naar de generatie die boven je zit. Mannen van vrouwen van boven de 40 bijvoorbeeld. Ja, De gemiddelde leeftijd in zo'n uh, organisatie, toen het, en nu zal het ook niet zoveel anders zijn, was ongeveer 50... Uh, het zijn sterk, ver, uh, sterk vergrijzde organisaties. Uh, sterke focus op uh, de of dominantie van procedures, uh, uh, hiërarchie is, uh, uh, is er is aanwezig, uh, wordt ook veel waarde aangehecht. Hoort natuurlijk ook bij de ambtenarij-hiërarchie. Uh, weet nou. ik niet. Vergis je niet hoor. Bij DSM en Philips en al deze grote bedrijven is de hiërarchie okay. en de bureaucratie net zo sterk als mm. bij de overheid, durf ik te stellen. Ja. Ja. Maar vond je dat uh, lastig? Nou, in het begin is het, is het uh, verwonderlijk, maar later op het moment dat je denkt van ah, ik heb het al een beetje door hoe het werkt en ik wil dingen gaan, uh, dingen gaan doen, uh, dan heb je nog niet door hoe het werkt. En maar was jij een van de weinige uh, jongens of meisje, meisjes van 21? Nou, ik heb in het begin wel, ik heb later in een project gewerkt, dat heette uh, Ambtenaar voor de Toekomst. En dat was, hadden we een heel jong team. Dat werkt ook uh, heel atypisch, uh, als je kijkt naar de rest van de... Uh, maar in, in de algemeenheid en nu weer... Maar wat was het grote verschil dan? Uh, het, het grote verschil is, uh, het zit hem in het uh, een beetje het, uh, uh, het zelf doen. Het is een beetje een generatie zelf doen. Dus... Um, wij werden geacht na te denken om een visie te produceren over hoe die ambtenaar van de toekomst eruit ziet. Nou, ja. die, die visie hebben we in de laatste drie weken van het project uiteindelijk wel opgeschreven. Maar we waren vooral bezig met projectjes, bijeenkomsten, dingen doen, websites, mensen bij elkaar organiseren. Heel praktisch. Ja, het is heel, het is heel praktisch. Ja. Ja. En hoe keken. Uh, de oudere ambtenaren, naar jou en je collega's. Nou toch met enige, laat ik zeggen met enige afstand of gereserveerdheid, want het is dan toch altijd maar een beetje van, uh, want er wordt dan, uh, uh, ja, bent met allemaal van die kleine, allemaal met, met, allemaal van die dingen bezig en waar leidt dat dan toe? Ja. En um, diezelfde vraag stelden wij toen ons werd gevraagd om een visie te schrijven over. Uh, 170.000 rijksambtenaren. Daarvan vroegen wij ons af. Waar leidt dat toe? <laughs> ja. uh, en, en, en, en daar zat natuurlijk uh, tot het einde van zo'n project uh, zit daar de spanning. Maar oh, ja. wat is het grootste verschil dan met die, met die oudere generatie? Hoe anders gaan zij te werk? Nou, daar zit nog een soort... Um, een... een... Uh, geloof dat je via, uh, of een, uh, via afspraken uh, uh, via, uh, uiteindelijk dingen gaan regelen en dingen kunt veranderen. Maar veel eerst vergaderen. afspraken, eerst, procedures noemen. Eerst je afspraken, straks. je gaat kijken wat dat voor andere mensen betekent, wat daar ja. de consequenties van zijn. Die probeer je en... zo goed mogelijk te doordenken. En dan... Maar als je noemde dat straks jonge hondengedrag. Jullie beginnen gewoon. En dan kijk je wel waar het eindigt. Of zit daar van tevoren ook al heel veel denkwerk? De, ne, ne, nou, de, ik denk dat daar in, in uren zit daar minder denkwerk. Maar dat is vanuit de aanname dat, je, dat er... Uh, dat is vanuit een, als je heel lang ergens over nadenkt denken... dan daar zit er een mate van voorspelbaarheid in. Dat je uitgaat van voorspelbaarheid. Als dat er is, dan kun je heel lang ergens over nadenken. Uh, als je ervan uitgaat dat die voorspelbaarheid er in hoge mate niet is... Dan kun je maar beter beginnen, want dan zie je wat er gebeurt. Hm. Oh, dat is al mooi gezegd, want ik herken wel heel erg uh, ja. wat Gerbrand zegt. Ja, u, u was minister tussen 2007 en 2010, hè? drie jaar minister geweest. Ja, maar goed, in mijn hele loopbaan oh. kan ik natuurlijk ja. ook aangeven... Maar jij hebt het laten, dan eh, altijd en... ook in de academische wereld gewerkt. Nou, nee, in het bedrijfsleven vooral. Hè? Maar uh, wat, wat heel opvallend is, uh, dat uh, de generatie waar ik uh, uit voortkom, de protestgeneratie, heel erg dat polderen, uh, in uh, heeft heeft uh, ja, vereenzelvigd. En, en, en dat is eigenlijk helemaal Overleggen. Zorg. Ja, overleggen. En daardoor ga je eerst heel lang met elkaar praten. En nog, en nog eens overleggen. En dan kom je ergens. En wat ik merk bij deze generatie is dat ze zeggen... Uh, inderdaad wat jij zegt. Laten we nou gewoon zaken in actie zetten. En het is een soort zwaankleven aan effect. Want als wij doen, dan denk ik, uh, misschien een andere groep. Hé, hey, daar ga ik ook aan beginnen. Ja. En zo krijg je eigenlijk een beweging van onderop. Die veel meer eigenlijk vanuit de kracht van de samenleving werkt... dan vanuit instituties die bepalen hoe je met elkaar tot afspraken komt. Zou u het kunnen? Nou, ik kom zelf, wat ik al eerder zei, ik kom zelf voort niet zozeer uit de politiek. En uh, uit, uh, uit de sfeer van uh, de uh, polder-economie, uh, ja. waar ik natuurlijk wel uh, op een gegeven moment in terecht kwam via de Sociale Economische Raad. Maar in mijn jonge jaren was ik vooral bezig met dingen gewoon concreet proberen te veranderen. Ja. Dus en, u moest eigenlijk ook heel erg wennen aan, aan het gepolder. Uh, in zekere zin wel. En ik heb ook dus veel affiniteit met deze generatie die nu jong is. Omdat ik merk dat heleboel van de manieren van doen die zij nu uh, ook, ook gewoon in de praktijk brengen. Ja, heel herkenbaar zijn. Koning. Ja, dat het? is erg interessant. Wat je wat, is, wat, uh, want u hebt ze allemaal bestudeerd. Ja, maar om op het laatste in te gaan. Ik heb, nu, ik heb het nu in twaalf bedrijven onderzocht. Waaronder de HEMA bijvoorbeeld. Uh, en hogescholen. Er is een klik tussen de protestgeneratie en de jongste generatie EI. Wat zit daartussen? Ja, ik heb, de, dag, de, de, de pragmatische generatie, geboren tussen 1970 en 1985. De generatie X, de nieuwe generatie leiders, hè, niet te vergeten, die spelen een belangrijke rol. Geboren dus tussen 1955 en 1970. Die zitten ja. daartussen. Mm -hmm. Maar de, die, ik heb die, die, de oudste en de jongste generatie met elkaar laten praten over hoe kan het nou dat die klikker is. En ze zeggen een paar interessante dingen, net wat, uh, wat je ook net zegt. Want, ja, wij, wij herkennen, als ouders, wij herkennen in jullie dat je ook niet aan gaat passen aan de, aan de bestaande cultuur. <laughs> Uh, en dat hebben die tussenliggende generaties wel gedaan. En dat klopt dus precies. De, een tweede punt was dat ze zich allebei... Ja, de, die, dat die vrijheid heel erg belangrijk is. Uh -huh. En dat, en dat zie je heel erg in uh, uh, Alibé op volle tour dat als in ze op een passiegebied met elkaar samenwerken, uh -huh. dat dat naar beide kanten zeer inspirerend werkt. En die inspiratie hebben ze dus niet met die twee tussenliggende generaties. Waar, waarmee ik niet wil zeggen dat die generaties niet hun eigen waarde hebben, want iedere generatie is even Goed, ja. voor de duidelijkheid. B en Masha, dat wordt niks, dat horen we wel. Zoals <lacht> je toch heel behoorlijk kan zingen. Ja. Maar, maar, maar even, hoe, hoe fundamenteel zijn die verschillen tussen de generaties? Trouwens, op de redactie dachten wij dat de generatie ongeveer 25 jaar duurde, totdat je zelf weer vader of moeder wordt. Maar... Ja, maar dan heb je. De, de, de, want het ritme van, van 15 jaar is dus precies het ritme tussen ouders en kinderen, maar er zit er altijd een generatie tussen. Ja. Ja, dus er, er er een, okay. een, ja Dus de ouders, en dan komen de kinderen van de vorige generatie enzovoort. Dat maar, is het ritme. Maar nu dat fundamentele verschil tussen die generatie. Hoe fundamenteel is dat? Denken ze ook werkelijk anders over vriendschappen? Ja. Hebben ze een andere moraal? Ja, maar dan moet ik even. De interessante vraag, hoe wordt het nieuwe fundament dan gevormd? En bazaal is het eigenlijk simpel. Um, uh, ...ouders proberen hun kinderen beter op te voeden in Nederland... ...dan ze zelf opgevoed zijn. En daar slagen ze behoorlijk in. Dat legt de bodem onder een nieuwe generatie. Die doen dingen anders, omdat ze dat doorkrijgen van de ouders... ...en dat klopt dan, enzovoort. Het tweede element is... ...een generatie voelt aan wat er verouderd is in de omringende cultuur. En daar willen ze niet in mee. Als je een generatie dwingt om in die veroudering mee te gaan... verliezen ze ter plekke energie. Dus wat er verouderd is in de omgeving... en dat ontdekken ze op school enzovoort... dat willen ze vernieuwen. Dus op het moment dat zo'n generatie 18, 19 jaar is... dan dragen ze al, ja, ze hebben verse... Uh, manieren van samenwerken en leiding geven, communiceren in zich. En daarmee komen ze die organisaties binnen. En op het moment dat dat de ruimte krijgt en de steun krijgt, houdt zo'n generatie veel energie. En op het moment dat dat tegengehouden wordt, ja, dan verliezen ze energie soms in, uh, al binnen vijf minuten. Maar hoe kan het uh, toch dat, uh, hoe kunnen we het toch voor elkaar krijgen dat ik met B wel goed zou kunnen samenwerken? Bijvoorbeeld, ik ben van die pragmatische generatie. Ja. En, uh, of, of dat ik met, met Gerbrand uh, ja. wel een project samenwerken... Kan gaan doen. Ja. Hoe? Want automatisch is die klik er niet. Maar hoe kunnen we die wel creëren? Ja, de, de, dat vraagt om een soort andere oriëntatie. Namelijk door te kijken naar elkaar als van... waar zitten de verschillen en hoe kunnen we die benutten? En hoe kunnen we die kracht, verschillende krachten gebruiken? En het, het, het, het, het, het, het kijkpatroon is nog te vrij sterk van... Nou, wij zijn de dominante generatie dus we zijn de baas. En dat gaat nu, dat is, ik praat nu over een proces wat echt gaande is... hebben we afgelopen weken ook in De Haag gezien... dat we aan het leren zijn om die verschillen die er zijn... niet alleen maar groter worden, om die te benutten. En dan weet ik waar jouw kracht zit. Niet alleen als generatiegenoot, maar ook als pro en project dat te ondersteunen. Want Gerbrand, um, uh, ik weet even niet meer... het is niet bij het ministerie waar je nu werkt... maar je hebt hiervoor bij een ander ministerie gewerkt... en daar had je eigenlijk heel direct contact met je leidinggevende... Uh, om, om eigenlijk generaties bij elkaar te brengen, toch? Ja, ik heb uh, of, tenminste ik, uh, een tijd lang met een uitleidinggevende uh, een, een, een van mij... nog regelmatig contact gehad hier yeah. zeg maar, uh, Van welke generatie we zijn? De protestgeneratie. Goed zo, dat bevestigd wat, wat... wat ja. hij <laughs> <Ja>. hier <niet> vertelt. <laughs> <laughs> maar wat kwam daaruit? Nou, de, de, um, de, vanuit, vanuit zijn verhaal viel de, uh, de oproep om uh, jezelf... Uh, te blijven, jezelf te behouden in zo'n zo grote organisatie. Ja. En uh, uh, dat, is, uh, dat is lastig, omdat, er een, uh, uh, omdat het zijn vrij uh, socialiserende uh, eenheden, dat soort uh, organisaties. Dus je wordt een, een sterke, uh, zonder dat het uitgesproken is, uh, om, je aan, om je aan te passen. Maar het is lastig, maar is het wel gelukt? Uh, dat, uh, ja, dat is, je komt er denk ik altijd pas achteraf achter of het. Dat het niet gelukt is. Uh, maar dit maar... klinkt al aarzelend. Ja, ja ik, denk dat ik, ik denk dat je af en toe realiseert dat je de dingen niet meer doet zoals je. Ja. Uh, dacht dat je dat ooit zou dat je dat zo wilde. Nu al, denk ik. Ja, ja, je, je, ja. je wordt eigenlijk gesocialiseerd. Ik heb dat zelf ook gemerkt toen ik als minister werkte. en ik vond dat de ministeries. op een te ouderwetse manier met de social media omging. Oh ja. En toen uh, heb ik heel nadrukkelijk gezegd. Ik wil dat dat veel meer eigenlijk de manier wordt waarop we naar buiten treden. En, en ook met de samenleving uh, in, in gesprek zijn. Ik vind het wel een beetje te modern voor iemand van de protestgeneratie. Nee, <laughs> nee, dat kost helemaal. Ja. De, de, de, juist, wel nee, ik vind het maagrepen. heel goed. Ja. En wat ik toen heb gedaan, ik zei, en daar wil ik ook jonge honden hebben. En niet mensen van 40 of 50. Die doen alsof zij ook de social media helemaal onder controle hebben. En snappen hoe het werkt. Ik wil daar de jonge honden op hebben. En die krijgen van mij gewoon uh, als opdracht om er wat van te maken. En zij zijn aanzet en niet de oudere generatie. ik eh, tot hoe lang werken die typerende kenmerken van een generatie door? Ik bedoel, als je, als je 60 bent, zoals mevrouw Kramer, ben je dan nog steeds herkenbaar als iemand van de protestgeneratie? Jawel, maar dat hoeft niet per se te zijn in het ritme van het poldermodel, zou ik maar zeggen. Omdat die een generatie maakt ook een ontwikkeling door. En wat ik zie binnen de protestgeneratie is dat, de, dat 40, 50 procent bezig is om dat om dat polder achter los te laten. En daar het dus lukt, het verwatert? Dat, dat verwatert omdat het een oude patronen zijn die niet meer werken. Dat beseffen ja. ze zelf ook wel. En dan ontstaat er ruimte voor de klik met jongere generaties. Dat zie je binnen de vakbonden overigens. Overal waar de vakbonden blijven zitten in het ritme van de vorige eeuw... Ja. Hè, gezet door de protestgeneratie, lopen jongeren weg. Maar wij dachten dat het misschien ook een beetje leeftijdsgebonden is... dat je op een bepaalde leeftijd gewoon... Op een andere manier gaat denken en dat het niet zozeer omdat je toevallig van die generatie is. Begrijp nee, je dat als je 50 bent, dan heb je misschien een andere manier van handelen? Dat ja. welke generatie je ook komt. Dat is, dat is ook waar, maar daarom vergelijk je generaties op hetzelfde leeftijdsniveau, hetzelfde levensfaseniveau. Want anders krijg je de vraag: van wat is nou het effect van de leeftijd? Wat is het effect van een generatie? Dus als je op het niveau van, laten we zeggen, het seniorschap, de vorige generatie en een protestgeneratie vergelijkt, dan zie je een groot verschil. En dan zie je dat een groot deel van die protestgeneratie bezig is om dat polderachtig doel los te laten. En dat gaat niet binnen een week, dat doen ze soms wel een jaar over, maar als het lukt, dan. Ontstaat er weer een klik met de jongere generaties? Goed. Nou, we zijn wijzer geworden over generaties. Ik heb uh, geleerd. Uh dat het echt verschillen zijn. En <laughs> ja, ik dacht, het zal toch wel meevallen. Nou, zeker. En ik denk dat de muziek... waar we nu naar gaan luisteren... dat dat uh, uh, heel aangenaam is voor alle generaties. Want uh, we hebben hier uh, drie mannen van de band Sorita. Uh, dat is Carlos Sorita Diaz op gitaar. En uh, Robert Ovalio, moet ik even goed kijken, op uh, viool. En uh, Robert Komen op basgitaar. En um, ze noemen zich... Verzamelaars, deze mannen van Zorita. En wat ze allemaal al hebben verzameld... is te horen op hun eerste album, Amor y Muerte. En die komt aanstaande donderdag uit. En van dat album spelen ze de eerste single van hun CD. En dat is Don't Forget to Breathe. Zorita. Bury your nails under my skin Brand me with desire, but don't forget to breathe. Don't forget to breathe. Lead me with your rhythm, lure me with your hiss.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 ground beneath don't forget to breathe and as we dive into the deep there's only Ja, jongens, ja, um, uh, zoals ik al zei, uh, donderdag de albumpresentatie van Amor y Muerte in het Comedy Theater in Amsterdam. Um, dan zijn jullie ook compleet met z'n achter. Ja. En uh, jullie hadden een hele leuke verrassing voor de Pavlov-luisteraar. Want jullie geven twee keer twee kaartjes weg voor um, die avond. Dus luisteraar, als u net als wij hebben genoten van, uh, van deze muziek... dan kunt u een mailtje sturen naar pavlovradio.ntr.nl. En uh, ja, de eerste twee um, uh, mensen die uh, mailen... die uh, die zijn erbij, donderdag. Ja. Dankjewel. Dit is Tot 7 uur, Pavlov. En in Pavlov praten we vandaag met Aart eh, Koning. hij is organisatiepsycholoog. Met Gerbrand Havenkamp, hij is een jonge ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken. En met twee vrouwen, Jacqueline Kramer en Neke Ijsbroek. En die twee zijn er omdat er een boek verschenen is en dat heet Haagse Hakken. En dat gaat over vrouwen die succesvol zijn in de politiek. Neken, je bent een van de auteurs. Jacqueline is een van de geïnterviewden. Uh, Neken, je hebt geloof ik meer dan dertig vrouwelijke politici geïnterviewd met je collega's. Dat boek Haagse Hakken suggereert dat het toch nog uitzonderlijk is. Vrouwen in de politiek. Hoe uitzonderlijk zijn ze? Nou, ze zijn in opkomst. Dus ze zijn zichtbaar. Dus ze zijn niet meer zo in de uitzondering. Haagse hakken zijn zichtbaar. Oké. Okay. Maar... Uh... Nog niet zo gewoon blijkbaar dat daar een boek over geschreven moet worden. Nee, nou in ieder geval inderdaad de aanleiding was toen uh, in 2010 het, uh, het kabinet Rutte werd samengesteld. Dat uh, Bas Steunenberg en ik zeer verbaasd waren dat er uh, maar drie vrouwelijke ministers waren. En één vrouwelijke staatssecretaris werd benoemd. Bart Steunenberg is één van de auteurs. Ja, he, ik heb het uh, de... boek met vier anderen geschreven, ook samen met Liederwij van der Sluis en Marius Rietij. Klopt. Ja, drie wetenschappers naast mij. Ja. Maar de aanleiding was zo weinig ministeriële posten voor vrouwen. Ja, dus wij, we hadden zoiets van hoe komt het en uh, hoe kunnen de vrouwen vanuit hun kwaliteit nog meer in beeld komen. Dus dat was de reden dat wij uh, kwalitatief onderzoek hebben gedaan naar uh, 31 vrouwen die succes in de politiek hebben gekregen of een andere succesvolle loopbaan al hadden gehad. Ik heb dat boek gelezen en ik vond het heel moeilijk om daar een soort gemeenschappelijke factor voor het succes van Jacqueline Kramer... of uh, noem maar dertig andere vrouwen die erin zitten, mevrouw Schulz of wie dan ook, hebben jullie die wel gevonden? Ja, die hebben wij gevonden. En wat is dat? Nou, wij hebben uh, zeven succesfactoren uh, onderscheiden. Uh, onder andere uh, kansen, keuzes, kindertijd... Uh, kennis, had ik dat al? Uh, kindertijd nee, karakter. Ja. En uh, in ieder geval de omgang met kerels. Dus wij hebben zeven succesfactoren onderscheiden. Maar, ja, maar, maar daarbinnen zag ik een enorme variatie. Uh, wat bedoelt u met variatie? Nou ja, als je naar de kindertijd kijkt... misschien even met mevrouw Kramer praten. De een werd thuis enorm gestimuleerd... de ander moesten juist vechten om aandacht en, uh, en kansen te krijgen. Ja, nou wij hebben juist de overeenkomsten gevonden. Qua kindertijd hebben wij uh, twee varianten eigenlijk uh, gevonden... Uh, interessant is dat ofwel vrouwen juist uh, extreem zeg maar, hebben moeten vechten... ook voor hun positie in het gezin. En uh, de andere variant is dus dat uh, de vrouwen juist heel erg gestimuleerd zijn... om in hun kracht te staan. En die varianten vind ik uh, uh, als onderzoeker ook heel erg belangrijk om te benadrukken. Ja. Dat die uh, vechtmentaliteit, die zie je ook terug in de politiek. Want het is een keihard vak en dat... Uh, Mevrouw Kramer, hoe was, dat, hoe was het in uw kindertijd? Wat werd er van u verwacht? Ik ben uh, opgevoed met het idee... gebruik dat wat je in je hebt. En maak er wat van. En maak zelf je keuzes. En, en, en dat noemt Nenke Ijsbroek ruimte geven, denk ik. Ja. ja. En uh, ja, ik vond inderdaad uh, dat onderdeel van uh, het verhaal uh, uh, uit het boek ook heel herkenbaar, maar ook heel begrijpelijk. Want het waren allemaal vrouwen die, uh, zei Bisschreevneke, die inderdaad op een bepaalde manier gewoon iets hebben gehad van... kom op, we gaan het gewoon doen. Mm -hmm. We zetten ons in op onze manier met onze kennis en kunnen. Ja. En het zijn allemaal duidelijk mensen die naar buiten treden... die extrovert zijn, die zich al vroeg interesseren voor... De maatschappij, dat hoeft niet speciaal de politiek te zijn... maar ja, geïnteresseerd zijn in de wereld. Ja, ja. Nou vertelde Neken al, het is keihard in die politiek. Wat vond u er zo hard aan? Nou, het is inderdaad topsport... En het, het uh, opvallende is dat mensen een bepaald beeld hebben van wat het is om minister te zijn. Maar in feite heb, zeg ik altijd, heb je zes banen tegelijkertijd. En dat maakt het zo zwaar. Want, welke nou, banen zijn het dan? Uh, je bent uh, in de eerste plaats uh, een politicus. Dus je moet met eerst de Eerste en Tweede Kamer uh, onderhandelen. Je moet uh, in het kabinet uh, zorgen dat je punten helder blijven. En uh, voor elkaar komen. Dat is één. Uh, het tweede is, je geeft leiding aan het ministerie. Uh, ja. uh, drie, je moet inhoudelijk heel krachtig je lijn uitzetten. Want als je niet duidelijk bent wat je wil, gaan die ambtenaren ook niet uh, op een goede manier met je uh, samenwerken. Want die moeten duidelijkheid hebben. Dan uh, in het land. Uh, je wil ook dat mensen uh, weten wat je doet. Dus je trekt het land in. Je, je praat uh, met burgers, maar je praat ook met de gemeentebesturen en, en iedereen in het land. Dan ben je nog uh, uh, iemand die uh, voor zijn partij staat. Dus zul je ook moeten zorgen dat je, uh, je partij ja. zegt van hartstikke maar, goed wat je doet. En dan de media, jullie dus. Maar ik luister en dat naar zijn, die... Dat, dat, je... staat, dat, dat zijn zes ballen die je hoog moet houden. Maar dat ja. is alleen nog maar je werk. Ja, ik zeggen, je is En dan gezin thuis. Ja, hoe zit het privé? Want dat is natuurlijk ja. ook nog iets. Nou, dat is dus inderdaad volgens mij voor vrouwen een grotere drempel dan voor mannen. Om in de politiek te gaan om die stap te zetten. Ja. Ik weet het van mezelf, want uh, ik ben verschillende keren gevraagd om een, een functie die ik uiteindelijk vervuld heb als minister te vervullen. En ik heb altijd nee gezegd, totdat mijn kinderen het huis uit waren. Hm. En, dat, en, en op dat moment had ik de ruimte hm. om daadwerkelijk gewoon er vol voor te gaan. Want het is een baan, je bent gewoon 80, 90 uur bezig. Ja, maar nee, wat ik, wat ik uh, mevrouw hoor zeg over al die dingen, dat geldt natuurlijk ook voor mannen. Die moeten ook die zes banen toch vullen. Nou, wat in ons onderzoek naar voren kwam met de vrouwen. is dat uh, vrouwen aangeven. nou, je moet het wel heel goed kunnen organiseren. Um, het is geen 9 tot 5 baan. wat uh, mevrouw Kramer net ook al aangaf. En uh, mannen, uh, zo geven de vrouwen aan, uh, hebben toch meer tijd om te borrelen. Zowel s'avonds als op de vrijdagmiddag. En dat zijn uh, ook de belangrijke momenten om aanwezig te zijn. Ja. Om de goede werken. portefeuilles te krijgen. Ja. Ja. En zie je een verschil in generaties? Hè? De Jongere politici, hebben die het makkelijker dan de generatie van mevrouw Kramer? Nou, um, wat wij hebben gehoord is dat alle generaties op zich hun ingewikkeldheden zijn tegengekomen. Uh, zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, mevrouw Van Leeuwen, de oudste die wij hebben geïnterviewd. Nou, die heeft echt moeten vechten voor haar uh, positie in een mannenwereld. Wat het nog steeds is, dat benadrukken alle vrouwen. Maar ook als je nu kijkt bijvoorbeeld uh, naar mevrouw Agema. Die geeft heel duidelijk aan de druk van de media, die is zo groot... Um, dus de vrouwen van nu, maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor de oudere dames, die hebben nog meer te knokken wat betreft de media. En um, als je kijkt voor nog Meer dan mannen. Ja, meer dan mannen. En waarom dan? Nou, wat de vrouwen zelf aangeven is. Um, A, mannen vallen relatief minder op, want er zijn meer mannen. Ze hebben ook nog een, uh, vaak een grijs pak aan of een zwart pak. Uh, dat is, uh, nou ja, je bent minder zichtbaar. Daarnaast wordt ook gezegd, op het moment dat mannen uh, hun plek innemen uh, en ze maken fouten, krijgen zij meer uh, ruimte voor herkansingen. Nou, dat kan je, dan kan je zeggen, nou mooi, hè, een vrouw treedt naar voren, maar er wordt gewoon meer van vrouwen gevraagd. Maar worden vrouwen dan ook harder afgerekend als een fout maken? Dat is wel wat de vrouwen uit ons onderzoek uh, aangeven. Ja. ja, je bent zichtbaarder. Um, en daarnaast krijg je minder ruimte. Er is minder marge, zo zeggen ze dat, om uh, op te treden. Dus je wordt al heel snel vergeleken met oorbeelden. Dus je bent al snel de moeder, de bitch, uh, die over grenzen heen gaat. En hoe, hoe was dat voor u, voor mevrouw Kramer? Had u ook dat gevoel, ik, ik word harder aangepakt? Nou, ik heb eigenlijk heel lang in mijn loopbaan in de mannenwereld gezeten. Ik uh, heb gewerkt in technische vakken, uh, in het bedrijfsleven. Dus ik was het volstrekt gewend om te werken uh, in een mannencultuur. En niet dat ik nou uh, zeg... en daarom ben ik een soort man geworden... maar ik wil alleen maar zeggen dat ik zoveel jaren ervaring heb... Uh, met leven in een mannenwereld... dat het mij eerlijk gezegd uh, niet is opgevallen dat het daarom ging. Maar moest het dan... ging er met name om, om die verschillende rollen... waar ik het zojuist over had... Uh, op een goede manier allemaal te vervullen. En sommige waren meer in de openbaarheid dan anderen... waardoor uh, als je fouten maakt in de media... je er niet scherper op afgerekend... Word, dan wanneer je achter de schermen van alles aan het doen bent wat niemand ziet. Maar is het in, in zo'n mannenwereld uh, misschien ook wel niet handig om vrouw te zijn? Want daar kan je natuurlijk ook gebruik van maken. Nou, ja, dat vind ik ook een beetje zo van... nou, je, vrouw, je vrouwelijke charmes gebruiken. Nou, je gebruikt wel je vrouwelijke kracht. Wij eh, kunnen als vrouwen ah, heel goed multitasken. Hè, want dat, we moeten allerlei ballen in de lucht houden. Dus zijn wij gewend om allerlei dingen tegelijkertijd te doen. Dat kan trouwens de jongere generatie ook heel erg goed. <lacht> uh, maar, Niet alleen de jongeren. Goed, ga door. <lacht> nou, het, het belangrijkste is natuurlijk dat je zorgt dat je uh, als, uh, als uh, vrouw... Laat zien waar je voor staat. En dat je op een uh, goede manier onderhandelt. En vrouwen onderhandelen uh, net op een wat andere manier dan mannen. Is soms mijn ervaring. En dat heeft vooral te maken dat vrouwen gewoon vragen. Ja, maar wat bedoel je nou precies? En waarom vind je dat eigenlijk? Niet om dan uh, daarmee uh, de, een tegenstelling te creëren. Maar juist verbinding te leggen. Aardbonte koning. Nou, nou eerst even. Wacht even want hoe reageren die mannen daar dan op? Oh, prima. Want die vinden het eigenlijk best wel prettig om gewoon te vertellen waarom ze iets vinden. Kijk, je kan pas bruggen slaan als je snapt waarom iemand een bepaalde positie inneemt. En als je dat weet, dan kan je denken, oké, okay, als jij nou dit vindt dan, en die andere vindt dat... dan kunnen we daar toch gewoon een deal over sluiten. En dat is de manier waarop ik zelf graag werk, omdat je dan gewoon ook, ook vooruitkomt. Heel duidelijk ben je dan. Ja, ik herken het wel. Want wat ik een interessant punt vind is dat iedere in, in, in, in, in, in volgende generatie... het aantal werkende vrouwen met ongeveer 30% toeneemt. En dat betekent dat binnen die generatie ook de invloed van vrouwen... op de mannen groter wordt. En er zijn, ik heb een paar effecten gevonden. Het een is de verbindende kwaliteit wordt groter iedere volgende generatie. In tegenstelling tot het sommige beweren van de jongere generatie zijn egoïstischer. Nou, dat zie ik, dat, als je ze bezig ziet is dat helemaal niet zo. Het zijn meer wel individuele personen... Maar de verbindende kwaliteit is echt sterker. Uh, iedere volgende generatie. En het leren terwijl je bezig bent, wordt sterker. Het zijn echt significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus als het aantal vrouwen toeneemt in de jongste generatie, zie je die effecten. De, de, de, de, uh, zeg maar, als je in actie bent, leren hoe je het moet doen. In plaats van dat op die oude mannen manier doen. Daarover na blijven denken wat ik van mevrouw uh, de, de, de, van neken mag ik al zeggen ja, uh, Meken uh, en uh, ja we hebben elkaar uitgebreid gesproken dus was ik gewend om neken te zeggen ja. uh, wat ik ook wel heel interessant vind dat uh, zij uh, verschillende typen uh, vrouwelijke politici uh, identificeert. En ook verschillende ja, karakters eigenlijk. Dus het is niet zo dat er één type vrouwelijke politici is. En iedereen heeft zo zijn eigen kracht en zijn eigen zwaktes. En je, je opereert van, vanuit wie je zelf bent. En dat vind ik wel heel erg aardig. Uh, dat Ja. Dat, uh, Nee, we hebben inderdaad uh, gezien van... je hebt uh, uh, typische bestuurders, om het zo maar te zeggen. Uh, typische uh, netwerkers en typische specialisten en idealisten. Nou, een voorbeeld uh, Esther Ouwehand... Mevrouw Ouwehand geeft echt heel duidelijk aan, ik ben een, een idealist. Ja, als je het hebt over een specialist, dat zijn vaak de vakministers. Uh, dus uh, mevrouw Kramer, uh, uh, mevrouw Borst bijvoorbeeld. Uh, nou, dat zijn ook vaak de netwerkers. En tevens uh, de mensen die dus verbinden. Mevrouw Van Roy vind ik een typisch voorbeeld van een bestuurder. En die uh, ook heel duidelijk de nadruk legt op het verbinden. Dus, wat dus, je je ziet... dus je hebt aan de ene kant verbinders en aan de andere kant mensen die achter een ideaal uh, aanlopen en dat willen bereiken. Nou, wat je bij iedereen ziet in de politiek, het zijn idealisten. Ze vechten allemaal voor een ideaal. Uh, waarbij wel accenten worden gelegd. En dat kan ook per, als je het hebt over generaties, dat kan ook per fases verschillen. Wat je veel ziet in de politiek is dat bijvoorbeeld netwerkers starten... in de gemeenteraad bijvoorbeeld, doorgroeien naar een functie als Tweede Kamerlid. Terwijl bestuurders vaak van buitenaf uh, ja. komen. Dus daar ja. zie je wel accentverschillen. Nou, ja. um, las ik uh, uh, in het boek ook dat uh, Anna-Marie Jortma bijvoorbeeld uh, heel erg bezig was met haar kleding. Hè? Dus uh, dat ze um, um, in bepaalde situaties juist een, um, een, een rood pakje aantrok en een andere situatie juist weer een andere kleur. Hoe belangrijk uh, is dat uiterlijk? Nou, uiterlijk, ik zou hem eerder vertalen naar optreden is belangrijk. Vrouwen zeggen wel, we kunnen het accent leggen met kleur en kleding. En niet te vergeten de hak. Ons boek heet ook hakken. Hoe hoger de hak, hoe zichtbaarder. Wat mevrouw Jorrit mij ook heel expliciet aangaf... is je moet wel weten wanneer je kleur aandoet. Op welk moment. En dat hoor ik ook wel van alle vrouwen. Je moet opvallen... Maar je moet wel weten wat nog passend is. Ja, ja. Dus, dus die cultuur die bet... is wel heel essentieel. Ja, ja, ja. We, eh, Gerbrand er eens even bij betrekken. Gerbrand Havenkamp. Jij, jij loopt in die Haagse wereld. In de Zie jij daar grote verschillen in het optreden van mannelijke politici... in vergelijking met vrouwelijke politici? Nee, nou, ik denk dat, dat uh, vrouwelijke politici veel... Uh, n, toch nog uh, minder gauw vertrouwd worden op, hun, uh, op de inhoud van hun... Uh, uh, argumenten dat dat werkelijk toch, ja ik heb toch het gevoel dat dat uh, nog steeds, <laughs> nog steeds uh, uh, speelt maar, maar waar ik bij je verhaal steeds aan moet denken is de is, zijn de ambtelijke top minder zichtbaar dus daarom ook misschien minder interessant voor een boek maar de emancipatie daar is veel, onderzoek veel minder ver uh, <laughs> ja. dan in de politiek ik denk uh, de topambtenaren zijn uh, bijna altijd mannen bijna altijd mannen en maar de, zijn... de hoogste is nu een vrouw dacht ik Nee, nee, we hebben geen hoogste ambtenaar in Nederland. Maar de... Algemene zaken. Ja. ja. Maar over het algemeen is er, er zijn, ik geloof dat daar wel wat kwantitatief onderzoek in is, dat het bijna geen vrouwen lukt om van buiten de overheid op topfuncties zich te handhaven. Er zijn maar een, echt een, een paar uh, uitzonderingen, die dus, dus vrouwen die van buiten komen. Ja, maar die... dat kan ik ook wel... Uh uitleggen hoe dat komt. Hmm. Want als je als vrouw hoog in de ambtenarij meteen terechtkomt... dan moet je al die kunstjes van het vak echt wel goed snappen. Want het is een vak waarbij een heleboel kennis... wat ik dan noem eh, onzichtbare, niet uitgesproken kennis is. En die leer je door te doen. En als mensen het niet overdragen, wat in uh, die kringen vaak dus niet gebeurt. dan uh, val je dus uh, in uh, een, een groot gat, zal ik maar zeggen. wat betreft de cultuur die je moet snappen. maar eigenlijk nog niet helemaal snapt. En als je dan niet snel leert hoe je je daarin kan handhaven... ben je zo afgebrand. Dus eigenlijk dat All Boys Network, waar de mannen profijt van hebben... dat is er nog niet voor vrouwen. En als dat er wel zou zijn, zou dat makkelijker gaan? Oh, kijk, de mannen die bovenkomen hoog in de ambtenarij... zijn mannen die voortkomen uit die ambtenarij. Dus die kennen precies het spel. Ja. Als je nou wil dat er meer mensen uit, he, van het vrouwelijke geslacht in uh, hoge functies terechtkomen... en je parachuteert ze meteen in die mm -hmm. hoge functie... Ja, dan hebben ze gewoon het. geen tijd gehad ja. om het vak te leren. Want het is gewoon een vak. Ja. Maar in de jongere generaties, ook in, uh, bij de ministeries, zie je het aantal vrouwen enorm toenemen. Uh, ja, maar dat is lager in de organisatie, waardoor ze het vak... Snel uh, kunnen leren van elkaar. Ja, da ik. Daar gaat het goed. Maar de beweging dus in... is wel degelijk gaande. Misschien nog een, een paar jaar wachten. Maar dan dringen vrouwen echt tot die topfuncties door. Ja, maar, uh, we hebben ook gesproken met mevrouw Dekker. Van Stichting Talent naar de Top. Die geeft ook heel duidelijk aan. De weg naar de top is nog zo tij. Dus uh, wil je daar inderdaad verbetering in aanbrengen. Uh, en dat was ook een van de onderwerpen in het uh, boek. Moet je dan toch met quota en die streefcijfers gaan werken? Ja. En uh, dat was ook het interessante, vond ik. Uh, de overheid stelt streefcijfers naar, ook voor vrouwen in de politiek... ook hè, in de ambtenarij. En toch uh, dringen de vrouwen uh, onvoldoende door... Hoe zien die Haagse hakken er eigenlijk uit? Nou, ze zijn uh, heel elegant. Dat ja. ze zijn, uh... Mevrouw Kamer heeft zwarte kijken. pumps aan. Hoe en hoog? Ook... Hoe hoog? Drie centimeter, of niet? Ach, dat is heel... Dat valt reuze dat mee, mee reuze dus reuze tegenwoordig zijn dat ze ongeveer stiletto's van ja? de ja. centimeter. Maar had nee. u zulke hakken ook aan als minister? Of waren ze toen ietsje hoger? Oh, dat hing af van de schoen. Ik heb verschillende hoogtes. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, maar hoe bewust ging u daarmee om? Dacht u... Vandaag moet ik toch ietsje langer zijn. Nou, uh, nee, op die manier niet. Je, je past je hakken aan bij de okay. kleding die je aan hebt. En je let wel heel duidelijk op je kleding. Zeker in zo'n representatieve functie als minister. En daar horen schoenen ook bij. Hè? Nou, Een mooi voorbeeld vond ik uh, mevrouw Veetoom. Uh, op de voorpagina van ons boek zie je Haagse keien. Die zei ook, ik uh, reis veel. Ik loop eigenlijk onderweg naar Den Haag op mijn bergschoenen. <laughs> maar Lekker in Den Haag, in de Tweede Kamer, trek ik mijn Haagse hak aan. En uh, dat kan uh, zijn naar de Kleur van de mode van dat jaar. Ja, want die, die, die keien, dat is natuurlijk helemaal niks op hakken hè? op echt stiletto's. Dat... Nee, dat gaat. Dus maar die uh, dus <laughs> van Leeuwen, mevrouw van Leeuwen, de oudste in, ja. in, in uw boek, uh, Neke die zei: Ik liep altijd op platte schoenen, want dat schepte namelijk geen afstand. Ja. ja. ja. Nou, al, uh, mevrouw van Leeuwen gaf dat uh, heel mooi aan inderdaad. Van uh, politici moeten naast de mensen staan en uh, dat is een uh, nadeel van de hak die steeds hoger wordt, dan zou het wel eens kunnen zijn... dat je Goed. je boven de mensen stelt. Nou, uh, ik, ik kon me nog best bewegen naast mevrouw Kramer. Mag ja, ik u alle hartelijk bedanken. Ja, tot zover, Pappel. <laughs> uh, dank aan uh, Neke Ijsbroek, Aard uh, van wie het boek Generaties Werk en Uitvoering is verschenen. Neke Ijsbroek, jullie boek heet Haagse Hakken. Verschenen bij Balance. Luisteraar. En uh, Gerbrand Havenkamp, ook dank. Zonder boek. Jacqueline Kramer natuurlijk ook. Hartelijk dank. De mannen van Sorita. En vergeet niet te mailen hè, naar Radio NTR. voor twee keer twee vrijkaartjes voor de albumpresentatie. Alle reacties daar ook maar graag naartoe. Straks langs NTR. de lijn. Informatie, educatie en cultuur. Dit. Ja, dit geluid is zo bijzonder... dat je er het liefst een hele uitzending van Vroege Vogels mee wil vullen. De blauwe vindvis is het grootste dier ter wereld ooit...